Avenue. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Demissionair minister De Jager van Financiën heeft tot namiddag overlegd met D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en VVD over manieren om extra te bezuinigen. De jager wilde niet zeggen of hij hoopvol is over een akkoord. Hij noemt het overleg wel constructief. Vanochtend wil de minister ook spreken met de PVDA. Vanmiddag is er een kamerdebat over de bezuinigingen. En uiterlijk maandag moet Brussel weten hoe Nederland het begrotingstekort wil terugdringen. Vicepremier Verhagen van het CDA stelt zich niet voor beschikbaar voor de nieuwe Tweede Kamer. Dat zei hij in het tv-programma Pauw en Witteman. Verhagen had eerder al gezegd dat hij niet beschikbaar is voor het leiderschap van het CDA. Wel houdt hij de mogelijkheid open dat hij nog een keer minister wordt. In Utrecht zijn gisteren twee treinen bijna op elkaar gebotst. Een stoptrein reed waarschijnlijk door een rood sein, vernielde een wissel en kwam op een spoor terecht waar een werktrein aankwam. Minister Schultz van Hagen schrijft dat aan de Tweede Kamer. Door een noodstop kon een botsing worden voorkomen. Zaterdag botste in Amsterdam twee treinen op elkaar. Een van die twee reed door rood. Het Sierra Leone tribunaal in Den Haag komt vandaag met het vonnis tegen oud-president Charles Taylor van Liberia. Dat is de eerste keer dat een internationaal strafhof een vonnis uitspreekt tegen een voormalig staatshoofd. Taylor is aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in buurland Sierra Leone. Hij heeft de beschuldigingen steeds tegen gesproken. Oud-revue-artiste en radiopresentatrice Ooster Rasmussen is overleden, meldt de Telegraaf. Zoals de weduwe van komiek Willy Walden. En werkte jarenlang met hem en Piet Muizelaars samen in de Snip -en snap revue Later presenteerden Walden en Rasmussen jarenlang het tros radiospelletje Raad een Lied of niet. Ooster Rasmussen is 90 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanochtend droog en vrij veel zon. Vanmiddag bewolkte en buien met kans op onweer. Vrij veel wind en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad geen verrassingen qua files. Op de A7 horen Zaandam bij Weidewormen de langste file 4 kilometer. En op de A12 Den Haag Utrecht bij Nieuwebrug 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Let's go. In a Che perdono con queste gioia che mi stringe il cuore, acqua te cinque giorni da Natale un misto tra incanto e dolore, ripensa quando ho fatto io del male e di persone Ce ne sono tante buoni pretesti, sempre troppo pochi, tra desideri, labirinti e fuochi, comincio un nuovo anno, io chiedendo mm -hmm. perdono. Su sì. quel che hai fatto è fatto io però chiedo. Scusa. Regala il mio sorriso io ti porgo pergunarlo, su questa amicizia nuova pace sì, cosa che so come sono infatti chiedo perdono, su quel che hai fatto, è fatto io però chiedo. Scusa. Regala il mio sorriso io ti perdona, osa, su questa amicizia nuova, pace sì, cosa? Sì. Dire che sto male con te è un gioco, un misto tra trego e rivoluzione. Credo sia una buona occasione con questa magia di Natale, per ricordarti quanto sei speciale, tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti. Perdono, zo'n quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa, regala mio sorriso io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì osa, perché so come sono infatti chiedo Perdono, zo'n quel che fatto rosa, è fatto io però chiedo Scusa, legala mio sorriso io ti porgo una rosa, rosa, su questa amicizia nuova pace si osa, perdono Qui l'inverno non ha paura Io senza di te un po' ne ho Qui rabbia è senza misura Io senza di te non lo so E la notte balla da sola Senza di te non ballerò Capitano abbatti le mura Che da solo non ce la farò Perdono se quel che è fatto è fatto Io però chiedo scusa Regala il mio sorriso Io ti porgo una rosa Su questa amicizia nuova pace si sì, osa Perché so come sono Infatti chiedo Verlo, wat che fatto io vero che Raga il mio sorriso io ti tolgo una... Su Questa amicizia nuova faccia si sì. rosa Perché so come sono e fatti chiedo Mmm mm, mm, uh. Questa amicizia nuova pace sia, che sono come sono infatti che doperdono. If love was a word, I don't understand. Simple sound. I'm over it now With every day it gets better It gets better Are you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 Oh, is written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 Never felt pretty, never looked like Cameron Diaz was her last name. Always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for banner, rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but this three pointing back. I can see her crying. the show Took a look at him, grew up mad and antisocial, hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire, with one last hope he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? Yeah. really counting you love still struggling? Up 6.9 ZFM Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua, e mi chiedi perché, l'amo sei niente più.